Het zevenjarige meisje werd sinds half één vermist. Ze was naar school geweest en ging lopend naar huis, maar kwam daar niet aan. De politie begon meteen een zoekactie. Aan het eind van de middag volgde een Amber Alert. Maar toen dat werd uitgegeven was het meisje al terecht. Ze is gevonden in een bos. Wat ze daar deed en hoe ze daar is gekomen is nog niet duidelijk. En ook is niet duidelijk wie haar heeft gevonden. Oud-Europarlementariër Nel van Dijk gaat de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoeken. Ze volgt André van Essen op, die zich vanmorgen terugtrok omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. Van Dijk onderzoekt waarom GroenLinks bij de verkiezingen vorige maand zes van de tien zetels verloor. In de nasleep zijn inmiddels fractievoorzitter Sap en het partijbestuur afgetreden weer vanavond en vannacht overwegend helder in het binnenland vannacht rond het vriespunt. Morgen overdag vrij zonnig en droog en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ANEB ah, verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Er staan nog twee korte oplossende files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij de afrit Wageningen 2 kilometer. Er was een aanrijding maar de weg is weer vrij. En de A27 naar Almere bij Utrecht Noord 2 kilometer.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 Hier een goedenavond. Wat is er toch aan de hand in het dorpje Barslet... waar een jongen overlijdt onder vreemde omstandigheden. Een kleuter de toekomst kan voorspellen, een pyromaan actief is... en waar het op klaarlichte dag vissen regent. En als iemand weet wat er gaande is, dan is het onze gast. De regisseur van de gloednieuwe tv-serie De Geheimen van Barslet.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 Ja. Ik ben eigenlijk de hele dag een ander geheim aan het proberen te ontfutselen. Waarom jij Boris Paaval Konen heet? Waar komt dat Paaval vandaan? Uh, ja, creatieve ouders. Uh, mijn vader, die was uh, op jonge leeftijd had hij al een eigen theater. En ik denk dat hij ooit het idee had gehad... Uh, joh, mijn zoons, die kan ik maar beter nu of als een artiest in meegeven. Dan uh, hebben ze er de rest van hun leven profijt van. En Ik heb het altijd tegen verzet tot ik uh, op de filmacademie... Uh, uh, ja, het in één keer mijn tweede naam als het ware herontdekte. En toen hij zat van ja, Boris Paval Konen klinkt inderdaad beter dan Boris Konen Dus uh, Boris Paval met twee voornamen. En uh, toen heb ik gewoon een keer de knoop doorgehakt... tot de hilariteit van mijn uh, jaargenoten die het allemaal maar heel belachelijk vonden. Maar uiteindelijk, ja, dat is nu al ruim 2, 23 jaar geleden. Dus, uh... Ja, en het is ook anders dan Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, dat pakt heel anders uit ja. als gevoel. Nee, ik ben er erg aan gehecht geraakt. Uh, uh, mijn zoontje heeft het uh, ook als tweede naam gekregen. Ik weet ook Paval? Dan... Ja, Paval. Ja. Oh, dus het, wordt, het, het verhuist ook lekker mee? Van ja. generatie op generatie? Misschien wel, misschien wel. Uh, ik weet niet, ik ben er gehecht geraakt. Maar het heeft ook de nodige verwarring gecreëerd, ook door de jaren heen. Dus dat, uh, met, dat het per definitie altijd verkeerd gespeld is... en dat iedereen ook heeft van uit welk land kom je dan en zo. Ja, ja. ik vind het allemaal leuk. Allemaal leuk. Ja. De mystificatie, dat hoort eigenlijk volledig bij je filmies ja. Want ook in, in je films en in je televisieseries zit enorm veel spanning. Ja. En zit er zitten enorm veel raadsels in. Er zit ook magie in. En daar gaan we het straks uit, uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even met je naar de keiharde cijfers, de werkelijkheid... Uh, het is een pittig dure serie. Hij kost ja. 3,5 miljoen euro. Dat is, voor Nederlandse begrippen is dat duur. Ja. Uh, er keken meer dan 850.000 mensen naar de afgelopen eerste aflevering... van de zeven die er uh, in totaal uh, zijn van deze serie, Barslet. Uh, is dat reden voor champagne? Ja, dat is goed. Dat is uh, uh, heel erg goed. Ja, uh, ik, ik weet niet, de, de, de verwachtingen van ons waren twee, drie weken geleden best wel wat somberder. Uh, omdat uh, vergelijkbaar, zoals de Spiral, uh, trok dus beduidend minder uh, kijkers. En, uh, dus we waren er wel een beetje in, in spanning over wat het. Uh, maar ja, uh, je hebt soms een samenloop van omstandigheden. Uh, uh, de, de Gouden Kalf-nominaties. Uh, er zijn twee uh, ja. actrices genomineerd voor Precies. een Gouden Kalf. Ja. En uh, de serie zelf was de genomineerd. Zelf, ja. En daarnaast is dus, uh, dat je dan nou automatisch... eigenlijk misschien daardoor ook een beetje werd, mm. werden we uitgenodigd bij De Wereld Draait Door. En dan op de een of andere manier krijg je een steentje aan het rollen. En dat heb je nodig. Ja. Ook om de, de mensen naar de televisie te krijgen. En toen is er ook heel veel... Uh, ja, op verschillende social media's over gesproken. en dat, Ik vond dat een hele bijzondere ontwikkeling. Want uh, ja het, het is een blijf je bedoel Voor mij is het het mooiste van de klas. Maar ja, het moet wel gezien worden. Anders dan heb je er niets aan. Nee, zo is het. En jij, uit een ver verleden weet jij nog... Uh, je hebt ooit... je de, debuutfilm Temmink... Ja. Uh, heeft precies zeggen en schrijven... zeven hele dagen in de bioscoop gedraaid. Ja, precies. Niet heb meer. je nog steeds buikpijn van, waarschijnlijk? Of niet? Nou. Hey, ik uh... wil wel even zeggen, ik heb hem gezien. Ja. Ik ben dus een van die weinige Nederlanders. Oh ja, die fantastisch. In... Goed, hè? Ja, ik zo zit. Temmink is. Uh, um... Hoe zeg je dat je begint met een verhaal en je hebt het idee van uh, uh, leuk en je duikt erin en opeens is die film af en opeens denk je van: Oh ja, de rest van de wereld heeft er ook nog een mening over. En dan denk je: Oei, dus uh, de, de rest van de wereld was daar niet zo heel erg gecharmeerd van. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik heb er een, een, een, nog altijd een heel warm gevoel, of ook al heeft hij niks gedaan. Nee, nee. Hij heeft uiteindelijk, is er zelfs in Duitsland, een special edition uh, DVD <laughs> met making ofs en hij is helemaal in Duits nagesynchroniseerd. Dus daar vreemd genoeg werd hij wel opgepikt, zo zelfs dat hij op een gegeven moment dus ook zo'n soort uh, sikkeltstatus, signaturen... een kiltstatus, oh, ja. en okay, uh, dat is voor een debuutfilm is dat natuurlijk fantastisch. Daarom, ik, bedoel, ik had mis alles voorgesteld van een debuutfilm, maar uh, <laughs> en ik heb uh, vanwege Temming, hoe vreemd het ook klinkt, heb ik, uh, mocht ik de negen dagen van de gier uh, maken? Die andere televisieserie die, ja. uh, uh, uh, die die ook overigens heel mooi was en die zich in Rotterdam afspeelde, waarvan ja. Ja. de twee schrijvers die zagen Temming en die dachten van, joh, als jij uh, Zo'n raar film met zoveel mededogen voor de uh, hoofdpersonages kan maken, dan, dan heeft hij een bijzondere blik. Nou, dat waren zijn woorden uh, van, van, ja. van Willem Kaptein en Karel Donk. En uh, aan de hand van die film ben ik uitgenodigd om te komen praten over de serie. Ja. Dus uh, ja, ja zo, rolt, zo rolt een bal. Ja. Uh, nou, wil ik de, de, de feestvreugde natuurlijk uh, niet kapot maken of de pret drukken, of hoe je het ook allemaal wil noemen, maar. Uh, een, een, een serie als Moeder, ik wil bij de Revue, ja. die gelijk start, is gestart. Hetzelfde weekend is gestart als, als, als jouw serie, bracelet. Daar keken 1,6, meer dan 1,6 miljoen mensen naar. Ja. Hoe, hoe overvalt jou zo'n bericht? Nou ja, nee, fijn dat er zoveel naar gekeken wordt. Eh, joh, ik ben er niet eens mee bezig geweest. Uh... Uh, kijk, het is gewoon heel simpel. Uh, de de Geheimen van Barslet uh, is, een, is een andere serie... dan dat je normaal op de televisie uh -huh. uh, ziet. Uh -huh. Het feit dat er zoveel mensen naar kijken... vind ik bijzonderder dan dat andere uh, series meer kijkers trekken. Want dat is meer dan logisch, laat ik zo zeggen... Uh, uh. Ja, ik, ik heb op dit moment niet een heel goed voorbeeld uh, uh, uh, in mijn hoofd. Maar kijk, dokter Deen trok ook 2 miljoen uh, kijkers. Zeker, en daar was en... heel veel kritiek op. Uh, artistiek, uh, inhoudelijke kritiek. Maar tegelijkertijd waren er twee miljoen, miljoen mensen die daar met plezier naar keken. Ja, en het, het is alleen zo dat ik gewoon hoop dat uh, dat andere deel van de bevolking... wat soms behoefte heeft, gewoon misschien aan iets wat anders... Uh, uh, dat die ook op de een of andere manier... ook. Ja, aan het trekken komen, gewoon letterlijk. Ja, uh, ja laten we het ja. gewoon noemen de verbeelding aan de macht. Want daar, ja. gaat, daar gaat eigenlijk jouw serie over. Het is een pleidooi voor de verbeelding. Daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Maar voor we dat gaan doen, wil ik toch even stilstaan... bij het overlijden van violist Theo Olof. Ik weet niet of je... Jij luistert wel veel naar klassieke muziek. Dat doe ik wel, maar... Ja. Uh, uh, uh, Theo Olof niet in het bijzonder. Nee. Nee, nou, hij is uh, na een uh, kort ziekbed gisteren overleden. Hij is 88 jaar geworden. Hij is op 13 augustus 2009 hier te gast geweest in kunststof Samen met zijn kleinzoon Johan Olof, ook violist. En die heeft een scriptie over zijn opa geschreven. Dat is echt, was echt heel grappig. En een van de onderwerpen waarover ik met hen sprak... was het beroemde Concert voor Twee Violen... van de Nederlandse componist Henk Badings. En Theo Olof legt uit waarom dat zo'n bijzonder stuk is. Het eerste punt is, het is heel violistisch. Het tweede punt is, het is violistisch... maar het is technisch heel lastig. En dan vooral omdat we het met z'n tweeën moeten spelen. Maar, maar, en, mag ik even uh, intromperen? U zegt heel gemakkelijk, het is heel violistisch. Wat houdt dat ja. in? Het is heel violistisch. Uh, ja, <laughs> dan is het ook weer moeilijk om daar voorbeelden van te geven. Maar laten we zeggen, het ligt goed voor de viool. Okay. Het is allemaal te doen. Ja. Ik kan daar zelfs nog even een, een, een heel klein, kleine anekdote, als dat kan. Zeker. Want ik heb... Uh, in dat tijd een solosonate, dus een stuk van viool alleen... van Willem Pijper, gestudeerd en gespeeld. En Pijper leefde toen nog, ik heb het Pijper voorgespeeld. Omdat ik wil weten of ik het, nou ja, naar zijn zin deed. Ja, he, want ja. dat weet je niet met een modern stuk. Nou, Pijper was tevreden en hij vroeg mij, uh, ligt het goed? Hè? Is het violistisch? En er was inderdaad, waren er ergens twee maten waar ik gewoon niet goed uitkwam. Dat, dat lag niet goed voor de viool. Dus dat liet ik hem zien. Toen dus zei hij, nou wacht even. Hij ging aan de piano zitten met die partituur. Schreef even een paar nootjes erbij en haalde er wat uit. En hij zei: Hoe gaat het dan nu? Nou, en toen was het ineens zeer violistisch. Daar ben ik nog steeds erg trots op. Ik zal dat nooit meer vergeten. Zeer violistisch. Ja, maar dat was uh, dus, dat, dus dat een groot componist. Ja. He, op mijn verzoek, dus een paar noten veranderd, dat, uh, dat zal me altijd bijblijven. Ja. Dus, dus, dus Badings had iets gecomponeerd wat zeer violistisch was. Dat was één. Ja. Ten tweede was het uh, dat het qua muziek bijzonder aansprak. Ons allebei, meteen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Je, je hebt van die stukken, daar begrijp je helemaal niets van. Maar hier was het geheel eigenlijk al de eerste keren dat we dat langzaam doornamen. Zei, dat klinkt allemaal lekker en het is, het is goede muziek. Ja. Nou, dat ja. bleek dan ook zo te blijven. Ja. Dus dat maakte eigenlijk dat dat stuk, want dat kom jij dan tegen, Johan, in je onderzoek, dat dat stuk zo'n heel prominent... Het is eigenlijk een sleutelstuk in het oeuvre van je opa. Mag ik het zo zeggen? Um, dat kan je misschien beter aan opa zelf vragen. Hè? Ja, je durft niet meer, hè? opa zit er naast. <laughs> nou ja, je mag het best uh, zo denken. Is het denken. een sleutelstuk? Ik, ik, ik weet niet of het een sleutelstuk is. Maar het is een van de belangrijke stukken uit mijn muzikale loopbaan. Ja. Uh, maar het is een stuk wat ik dus alleen maar... Met met Herman samen kon ja. spelen. Ja, precies, want het is een stuk, even voor de duidelijkheid, voor twee violen. Een concert voor twee violen en orkest. En volgens mij hebben wij het bij ons, dus laten we het toch ook een stuk horen. Ja. Dat was een fragment uit het Concert voor Twee Violen... en het orkest van Henk Badings, uitgevoerd door Herman Krebbers en Theo Olof. En Theo Olof is gisteren overleden, 88 jaar oud. Te gast in Kunststof is Boris Pavel Koonen. Hij is regisseur, hij deed de regie van een ambitieuze tv-serie... die afgelopen zaterdag van start ging, Barslet... Een eh, één verhaal, zeven afleveringen met zeven verschillende versies van dat ene verhaal. Een verhaal dat zich afspeelt in een klein dorpje, het dorpje Barslet... dat geplaagd wordt door vermissingen, branden, doden en scholen vis die uit de hemel vallen. Een bijna surrealistisch verhaal over een klein en benauwd dorpsleven met grote, grote geheimen. Hoe is dit verhaal op jouw pad gekomen? Um, eind 2005 werd ik benaderd door uh, uh, Gemma Dierksy... die toen werkzaam was bij de, de NTR. en Zij is nu eindredacteur bij de NCRV. En uh, in het kader van een wedstrijd die was uitgeschreven door het Mediafonds... Uh, uh, waar ze zochten naar um, bijzondere ideeën voor series met meerdere afleveringen... Uh, kreeg ik toen het verhaal van uh, Anjet onder ogen. En dat was eigenlijk een... Uh, Anjet heeft het geschreven. Anjet Daanje, ja. ja. En... Uh, um, Eerst wat ik natuurlijk daarna deed toen ik dat verhaal las, want ik dacht: van oké, okay, vissenregen, et cetera. Ik heb toen ook meteen haar boeken gelezen. Ze heeft ook een hele serie romans gepubliceerd. Dat is een heel bijzondere schrijfster die uh, uh, uh, continu het, het net zo schrijft, maar dat het anders is. Anders dan dat je het verwacht en mm -hmm. daardoor erg aangrijpend. Nou, die synopsis was dat eigenlijk de kernen voor de hele serie. Het dorp werd genoemd, uh, de vissenregen, de branden. Uh, volgens mij zelfs een jongetje. En uh, met het idee, oké, okay, daar uh, moeten we dan een serie van maken. En toen, uh, in een periode van bijna vier jaar... Uh, uh, heeft zij dus aan die script geschreven. En ik ben er altijd aan de zijlijn, uh, daarbij mogen zijn... om nou ja, mee te denken en uh, mee te lezen en uh, het project te verdedigen. En uh, we zijn toen genomineerd bij die wedstrijd. Uh, niet een van de winnaars. En we hebben toch besloten om het toch bij het Mediafonds verder te ontwikkelen. En dan loop je de lange weg. Nou, en denk, ja, en die lange weg is een hele lange weg. Een hele lange weg, ja. Die weg die duurt gewoon vier jaar dus, bijvoorbeeld. Ja, die is vier jaar. En uh, sterker nog, na dat vierde, uh, in dat, dat vierde jaar, dat laatste jaar... Uh, die hebben wij er zelf nog eens bovenop gelegd. En dat had ermee te maken... is dat uh, geloof dat in 2009 kregen we het geld van het Mediafonds... en uh, de go van de, de omroepen. En toen hadden we met z'n allen productie, omroepen... Anjet en ik het gevoel, uh, we zijn er niet... Hmm. Het, het kan beter. En toen hebben wij gedacht, we doen nog een rewrite van drie maanden. Nou, dat werd het ook vanzelf zeven. En daarmee is eigenlijk de laatste slag is, uh, gezet. En toen was, liep Anjet op de tandvlees. En waar, waren het allemaal goed beut, toen moesten moest ook echt gaan filmen. Ja, want, nou, want dit is eigenlijk uh, niet eens een heel uniek verhaal... in, in de ja. zin van die, die lange, uh, dat lange voortraject... Waarbij ik uh, nooit begrijp dat regisseurs en, en scenaristen... niet veel eerder aftaaien. Want je ja. moet langs zoveel commissies en mensen... Ja. voordat je eindelijk een fiat krijgt... om. 3,5 miljoen euro in dit geval uit te geven? Ja, ik denk op een bepaalde manier ook wel terecht. Het is ook veel geld. En uh, uh, uh, Er zijn, zijn heel veel criteria waarop je een serie kunt uh, beoordelen. En uh, veel van die criteria de beantwoorden uh, deze serie niet aan. Het is dat je zeven keer opnieuw een verhaal vertelt. Dat je zeven keer opnieuw moet investeren in bepaalde hoofdpersonages. is Dat er vreemde gebeurtenissen zijn die voor de een een, een, een teken uit de hemel is... en voor de andere gewoon simpelweg een clue. Een feit wat ze misten. Mm -hmm. um, dat maakt het niet makkelijk. De structuur maakt het niet makkelijk. Als je iets weghaalt uit aflevering 1, duvelt die hele reeks uit elkaar. Dus uh, ik snap heel goed dat de, de commissieleden daar nogal hun hoofd over gebroken hebben. Um. Want, want wat jij nu noemt als uh, een moeilijk iets... namelijk dat, dat één verhaal vanuit ja. zeven verschillende perspectieven wordt uh, ja. uh, gebracht, wordt verteld... dat is juist de kracht van deze serie... En dat moet goed gebeuren. Ja. En daar was iedereen van overtuigd. Van, uh, uh, ik weet dat wij in eerdere versies... waren wij bijvoorbeeld te rigide in alleen maar vanuit het perspectief vanuit één personage vertellen. Maar ja, als iemand nooit in de buurt van een brandlocatie komt, dan heb je een aflevering zonder branden. Als niet iemand toevallig dan nog op dat plein zou komen, ja, dan heb je geen vissen. Dus dan mis je hetgeen wat de serie als samenhang uh, maakt. Mm -hmm. Dus uh, uh, uh, we hebben uiteindelijk besloten om uh, in de laatste versie, dat was die rewrite voor zeven maanden, om net iets meer vrijheid te nemen in wat je wel en wat je niet laat zien. Zoals zoals hier bijvoorbeeld in aflevering twee, wat nu komt, is dat je meer hintjes geeft. Ook al hebben ze niet direct te maken met het ramen wat, wat je volgt, mm -hmm. van Brigitte naar zus. Dan nog krijg je continu hintjes van oké, okay, wat gebeurt er verder in het dorp? En dit overal overzicht uh, uh, was voor iedereen het gevoel van oké, okay, nu hebben we het. Ja, ik zit nu. Ik, ik, ik heb een voorsprong van twee afleveringen op de rest van Nederland. Waar ik ongelooflijk blij mee ben. Maar ik zit nu een klein beetje verstrikt in een soort wie is de mol-achtige ja. situatie. Dat ik naar t-shirts kijk of naar jurken kijk. Of er, of er signalen in zitten die op een dader kunnen wijzen. Ja. Uh, ik heb ook in de eerste aflevering heb ik. Wat heb ik nou gehoord? Kindje hoort in bed te zijn, zingen ze dan... terwijl ze een rondje draaien op een schoolplein ja. of op de straat. Die kinderen ja. die doen een spelletje. Kindje hoort in bed te zijn. Kijk, ja. en daar zit er alweer een sleutel. Ja. ja, jij mag niks zeggen. Ik, ik. ik kan niks zeggen. Trek eens wat contouren op van dit verhaal. Wat is er in dat barslet, dat, dat bijzondere dorp, aan de hand? Het belangrijkste is wat uh, uh, ook is... Barslet een dorpje als alle andere dorpjes. Ik denk alleen dat in deze hete zomer, waar het drukkend uh, warm is... is dat je voelt dat uh, alles in dat dorp dat gaat naar een kookpunt. Uh, dat broeit te veel. Uh, je hebt de terugkeer van een, uh, een zoon die meerdere jaren in het buitenland is geweest... en daar gevochten heeft in uh, verschillende oorlogen. Het is de aankomst van een uh, nieuwe agent. Het, is een, uh, het feest was welkom... En, Hoewel niemand het wil, gebeuren er keer op keer gebeuren er dingen die al die vrede etcetera, een beetje uit hun lood slaan. Branden. Het zijn de branden. Dat onverklaarbare een... branden. Ja, onverklaarbare branden. En dan misschien wel het, het allerbizarste is een moment dat, dat iedereen het idee heeft van... Weet je wat, nou, we komen er wel uit. Nee, is geen probleem. We vinden wel degene die de oorzaak is van die branden. Dat valt allemaal op te lossen. Dan begint het vissen te regenen. En een vreemd, natuurkundig verschijnselen, wat voor al die mensen... het is zo raar. Het is niet bedreigend. Nou, misschien wel bedreigend, omdat het raar is. Als je op een gegeven moment vissen uit de hemel kan vallen... dan kan in theorie kan alles gebeuren. En al die mensen die, die proberen zichzelf ertoe te verhouden... Het is heel bijbels gegeven trouwens, hè, dat nee, vissen. Misschien wel. Maar kijk, als je, als je uh, de serie had gemaakt over een, een, een aardbeving... of een burgeroorlog of et cetera... het heeft hetzelfde ontredderende effect... als bij mij de familie opeens iemand komt te overlijden... is alles wat ik gedacht had voor het komende jaar... dat is niet ja. meer relevant. En, dat en, bestaat niet meer. En, en die, maar waarom, want die vissen, dat is zo'n surrealistisch ja. effect. Dat, ja. is, dat is gewoon groot theatraal uitpakken. Ja. Waarom, waarom, uh, ja. Hoe komt iemand daar eigenlijk op? Nou, Anjet heeft het gewoon uh, heel basic gezien volgens mij op Discovery Channel. Omdat het een waar gebeurd fenomeen is. Uh, uh, de, de, of de wereld heb je op meerdere keren ergens in de afgelopen decennia... dat het wel ergens een keer vissen regent. En dan spreekt niets voor niets. Spreekt daar de geschiedenis in de Bijbel, spreekt daarover. Uh, wat, wat daar zo bijzonder in is, is dat het in de kern niet bedreigend is. Mm -hmm. Maar mm -hmm. het effect dat het iets is wat je niet rationeel of emotioneel een plek kan geven... maakt dat dingen gaan schuiven. Dat als dit kan, wat betekent dat voor de rest? En iedereen zoekt onmiddellijk een nieuwe evenwicht. En dat zoeken naar dat evenwicht dat gaat nogal als een schokgolf tekeerder in dat dorp. En dan escaleert het. Dus die vissenregen is vanaf dat moment. Ja, dan gaat het gewoon los. Laten we even luisteren naar de trailer. Kun jij een geheimje bewaren? Ja. Waarom zouden wij het goede van God ontvangen en niet het kwade? Woont u al lang in Barslet? Ach jaar. Heb je al wat gevonden toen? Wat zou ik moeten vinden dan? Waar was je? Zeg het nou maar gewoon, waar was je? En al nou, je vrienden die zijn ook allemaal onschuldig. Heel Barslet is toch eigenlijk gewoon onschuldig? Ja, er zitten ook allemaal kleine aanwijzingen in. En, en mensen die afgelopen uh, keer hebben gekeken... die hebben waarschijnlijk ook wel het gevoel... ik moet volgende week weer kijken, want ik wil ja. gewoon zien... wat daar aan de hand is in dat, in dat vreemde barslet. En dat barslet niet zo heel erg ver van de werkelijkheid ligt... alhoewel er wel surrealistische effecten in zitten, thema's in zitten. Dat bleek eigenlijk deze week. Want laten we nou eens even luisteren naar een man... die eigenlijk het hele noorden in zijn greep heeft. Hey, ik ben vanmorgen bakker uh, door de vlam in in lawaai van een, een gluus, net al dat er een opstond. Dus uh, Toen keek ik en we staan in de boom al in lichte lagen. Dus, uh, toen heb ik direct 1 en 2 beeld en ik ben, kom, en ik ben, ben naar boven gegaan, een derde groep. En toen heb ik brandblussen en met om direct naar boven. En toen heb ik gewoon uh, ja, zoveel mogelijk blussen. Niet de eerste keer hè? Maar voor mij ben wij nu 5, 6 keer geweest of zo. Ik ben tel zelf al kwijt inmiddels. Ja, dit er wel heel dik bovenop. Die man is al vijf, zes keer met een brandblusser in de weer geweest. Dit is de vermoedelijke pyromaan van Winschoten. Ja. Is dat jou opgevallen deze week ook? Als, uh, ja, het Heb jij hem al... ook gevolgd? Nou, ik, ik heb hem aan de zijlijn gevolgd. Het was nogal een, een, een, een drukke dagen. Maar het is absoluut wel heel toevallig dat dat nu net uitkomt. Ja, nee, zeker ja, weten. Ja, en, en, en dan moet je toch ook gewoon denken van... Van, van wat houdt zo iemand bezig? En wat trekt hem steeds ja. weer naar die plek? Die ja. plek waar hij zelf verantwoordelijk voor is. En waarom blijft hij daar staan? En ja. Dat moet in jullie verhaallijn natuurlijk ook... Uh... Ja, dat heeft zeker meegespeeld. Ja, je wilt niks zeggen. Het nee, is een ja, beetje het spelletje. Nee. Geen ja, geen nee. nee we, ja. We, we, we spelen heel erg met, met uh, verdachtmakingen en met uh, clues. Want uh, uh, kijk, los van alle... Uh, hoe zeg je dat, thematische dingen of surrealistische dingen... het, het, het moet gewoon in de basis gewoon een hele spannende serie zijn. En dat is denk ik het belangrijkste. Van, uh, je hebt de mogelijkheid om met zeven verschillende mensen... Een, eenzelfde vreemde puzzel als het ware te gaan oplossen. En wat voor mij, die puzzel, is leuk... maar wat voor mij het meest bijzondere is, zijn die mensen. Mm -hmm. Je moet van ze gaan houden. Kijk, de, de verwarring van die politieagenten in aflevering 1... die in het dorp komt en denkt van, ja uh, wat is hier los? is een heel ander verhaal dan wat je in aflevering 2 te zien krijgt... met Brigitte. Uh, dus een, een, een dame die... Ja. Ja, ik mag er niks over zeggen natuurlijk. Nee, maar zij staat met beide benen op de, de aarde... en dat dorpje wat iedereen het gevoel heeft... oeh, Twin Peaks, hoe eng. Dat blijkt in één keer een dorp te zijn van normale mensen... waar de kinderen gewoon naar school gaan... waar lol wordt gemaakt, waar ze genieten van de zomernachten. Maar zelfs daar begint langzamerhand begint daar het, het onheil in te kruipen. Ja. En merk je dat dingen gewoon niet kloppen. Ja. Wat was, wat was voor jou als regisseur het plan met deze serie? Want je hebt natuurlijk te maken met een scenario. Daar staat de verhaallijn in opgetekend. Maar als regisseur uh, heb jij daar ook iets mee gedaan. Het is een enorm beeldende serie en ja. je hebt daar ook echt ideeën over gehad. Dat zie je. Um, voor mij was het. het uh, uh, ik ben zelf opgegroeid in een heel klein uh, dorpje. Niet meer dan volgens mij 700 inwoners. En, uh, Wa waar was dat? Of waar is dat? In, uh, in, in Noord-Limburg. Een uh -huh. klein dorpje, het heet Broekhuizen. En um, die had een eigen dorpsagent. Die had een dorpskruideniertje uh, annex uh, supermarkt. Daar waren de boeren die nog minder meer traditioneel aan het boeren waren. Het feit is dat dat dorp, zoals dat toen bestond, dat bestaat nu niet meer. Uh, de meeste dorpen zijn omringd door industrie en de de kant. Eh, dorpsagenten zijn regionaal, wordt het geregeld. En supermarkten zijn eh, meer en meer megacomplexen. Dus voor mijn gevoel was om dat, eh, dat authentieke dorpsgevoel om dat te creëren, moet je voor je gevoel een stukje de tijd terug ingaan. En daardoor hebben wij min of meer gekozen om eigenlijk eh, auto's Auto's te laten zijn. Niet glimmende aerodynamische dingen. Nee, maar een auto zoals een kind ze tekent. Mm. Rechte vormen, wielen eronder. Hupsakee, zoals een hoed op wielen. Dat is een, een, een auto. Nou, We hebben ook uh, uh, geen televisie. Geen radio voor de idee van, ja, maar dat is een afgesloten dorp. Zonder dat je voelt dat die mensen die zijn niet ouderwets zijn. Want ze hebben wel een mobiele telefoon, wel computer. Er is wel een mobiel pinautomaat ergens in uh, aflevering 4. Uh, moderne windmolens, alles erbij. En, uh, maar de in... mannen dragen broeken en de vrouwen dragen jurken. Ja, alleen maar geen jurken. Alle vrouwen en de vrouwen, dragen... vrouwen zien er ook vrouwelijke uit. Absoluut. Ze uh, zijn niet van die doorgestelde... Uh, uh, uh, topmodellen. Nee, het zijn geen streepjes, absoluut niet. Nee. Het zijn gewoon, uh, uh, alles is mannelijk en erg vrouwelijk. Ja, dat had op een gegeven moment het idee van uh, uh, zo, zo stelden wij ons dat door voor. Het rare is, voor mij was dat ook een heel klein beetje zoals ik het ook in mijn herinnering heb. En het enige wat je als referentiekader hebt is je eigen Herinnering van hoe dat gevoel was toen in dat dorp. Want dan klopt het dat daar dingen. Vond je dat geduren. een prettig gevoel eigenlijk? Dat, dat, dat gevoel van dat dorp van vroeger waar je vandaan komt? Uh, weet ik niet. Ik weet niet of ik dat dorp nou zo ontzettend uh, prettig vond. Maar het zijn wel uh, beelden die grote indruk op uh, ons gemaakt hebben. Mm -hmm. De gemoedelijkheid waarmee de, uh, de politieagent af en toe op de koffiekam uh, kwam. En waar hij serieus autoriteit had over ons. Want als hij uit zijn, uh, uh, zijn pet opzette, ja, dan, dan vlogen wij hem. Dus dat, het was een ander ding. En er zat ook een soort van grote controle ook in dat dorp. Dat iedereen hield elkaar in de gaten. Ja. En je moest het ook met elkaar rooien. Omdat voor je gevoel 15 kilometer naar de stad was een hele onderneming. Ja. Maar dus... toch heeft het niet een, een hoog bromsnoer uh, gehalte... of een zwiebertjesfeer, of een uh, ja. jaren vijftig sfeer... terwijl ja. de dames wel allemaal in gebloemde jurken lopen. Ja. Uh, dus, dus dat moet toch een wankel evenwicht geweest zijn... dat het niet doorslaat naar een... een, een, een uh, wat je in, in jeugdfilms en kinderfilms ja. nog alles ziet... die rond kerst worden uitgezonden, die, die, die, die bulken over van, van nostalgie. Ja. Dat is dit niet. Nee, omdat het want voor dat mij... wilde je ook nee, niet. Nee, want nostalgie, dat, dat, dat, daar gaat het niet om. Het gaat over het, uh, uh, uh, het beeld helder maken uh, van wat is dat dorp. En daar moet je sterke beelden voor gebruiken. Maar ik neem mijn mensen in zoverre heel serieus dat het allemaal... en dat is denk ik mijn, mijn tweede uitgangspunt, misschien mijn allerbelangrijkste. Ik wilde van elk van de personages, wilde ik houden... Weet je wel intens, maar ermee verbonden voelen. En uh, als je dat als uitgangspunt uh, neemt, en dan uh, dat iemand in de ene aflevering, je weet dat iemand iets ongelooflijk uh, uh, heftigs en gemeens en naas doet, om een andere aflevering in zijn huid te kruipen en met hem mee dat helemaal door te maken, dat kan niet anders dan dat je daar 100% gelooft in dat die persoon doet wat hij denkt dat het beste is. Mm -hmm. En dat is een, een, een intens houden van, van, van die, die mensen. Dus heel veel mededogen hebben. En ook niet bedenken van, ja, maar hij is gekke Gerritje of hij is raar. Nee, intens geloven dat, het, dat uh, uh, hij in zijn zijn waarachtig is. Mm -hmm dat dus is in, in alle opzichten het voordeel van de twijfel krijgt. Terwijl hij misschien toch een dader is. Het, het zijn daders, maar... Uh, kijk, uh, maar ze wijzen, zijn allemaal daders in dit geval. Hè? Allemaal, maar het, het feit is... Het, uh, de, de mens is niet zo, zo makkelijk uh, zwart-wit neer te zetten... in dit is goed en dat is slecht. En dat vind ik zo bijzonder aan deze serie. Het oordeelt niet. En mm -hmm. misschien dat, dat Temmink uh, daar... Uh, mijn debuutfilm had het ook. Die man die daar ineens om zich heen begint te meppen... die wordt niet veroordeeld. Nou, Dat maakt mensen soms een beetje... Uh, onrustig in deze tijd van polarisatie... waar iedereen is of het een of het ander. Mm -hmm. En er is geen middenweg. Mm -hmm. Laat deze serie zien dat, ook al weet je dat iemand iets verkeerds hebt gedaan... je gaat mee in die, in die schoenen. En je vraagt je af van uitgaande van die wereld waar die opgroeit... hoeveel keus heeft hij gehad. Mm -hmm. En hoe beperkt zijn wij mensen om gewoon om ons heen te kijken. En die serie geeft een soort op aanzicht van ja, door het van meerdere kanten te kunnen bekijken. Uh -huh. ja. Maar dat is geen papieren werkelijkheid of papieren personages uh, die gecreëerd worden. Dat moet jij als regisseur doen. Oftewel jij moet die acteurs eigenlijk zo laten spelen uh, dat, wij, dat wij als kijkers ook van die mensen gaan ja. houden. Want ja. dat is je bedoeling. Dat is helemaal mijn bedoeling. Ja. Want hoe de, doe je dat? Hoe, hoe krijg je die mensen, hoe, hoe, krijg je, hoe krijg je dat mededogen dan? Want dat uh... zit er niet in taal. Nee, het zit er niet in taal. Het zit hem heel erg in uh, dat, dat ik de personages zelf serieus neem en dat uh, min of meer ook met hun erover praat van hoe zij de, de personages serieus kunnen nemen. Ze moeten ze zo min of meer. Ze moeten ze moeten niet het idee hebben. Uh, het is iemand die het typetje is of iemand die wat uh, die doet omdat dat nou eenmaal in het script staat. Uh, ik denk dat wij wat wij gedaan hebben is dat wij uh, met, met uh, heel veel plezier continu gezocht hebben... hoe maken we de mensen rijker. En het grappige is, als de acteurs medeplichtig worden... aan het zoeken naar interessante ingangen... merk je dat ze meer en meer van een personage beginnen te houden. Mm. Ik ben niet iemand die zegt, uh, je loopt van A en naar B... en daar draai je om, want dat is mooi voor het beeld. Mm -hmm. Het zijn altijd mise en scènes geweest. dus gewoon een bepaalde manier van bewegen door, door de ruimte... die zowel door de acteur als uh, de, door mij... als door de andere mensen ingegeven wordt. En pas dan ga je draaien. Ja. Pas dan wordt het, wordt het echt. En uh, ik had met alle acteurs zonder uitzondering... Een, een heel bijzonder contact gedurende deze hele lange productietijd. Ja. Nou, het is niet voor niets natuurlijk dat er een aantal nominaties voor uh, ja. de Gouden Kalf zijn. aan ja, Bakema is ook een waanzinnig goede ja. uh, rol in aflevering 1. Ik vind het wel overigens grappig dat je zegt dat je je zo geconcentreerd hebt... op het, op het, op het eigenlijk... Het mild maken van, van, van, van je hoofdpersonen. Hè? Ja. Het mild en geloofwaardig en levensrecht maken. Omdat wij spraken met je broer Romein. Ja. Hij is acteur. Ja. Hij heeft niet een tweede naam trouwens gekregen. Of heeft heeft die... hij wel? Oh, die gebruikt hij niet. Die gebruikt hij niet, maar wil, heeft hij wel. Wil je dat even met ons delen? Welke naam is dat? Uh, Lucas Romein-Konen. Oh, Oké. Okay. Ja, hele ja. mooie naam. Ja, hele mooie naam. Nou, ja. Romein Koning, zo kennen wij hem. Hij is ja. acteur. Hij speelt ook in deze uh, serie. Hij heeft de ja. rol gekregen. Uh, en, en hij zegt uh, dat hij uh, vroeger vond. He, letterlijk zegt hij, in de tijd na de academie... dus toen, toen, toen jij je opleiding had genoten aan de filmacademie... heb ik hem verweten dat hij zich onvoldoende inleeft... in hoe een acteur te, moti uh, acteur te motiveren en hoe het beste uit zijn spel te halen. In Barstlet ligt de focus dan ook meer op het acteerwerk. Er wordt fantastisch gespeeld. Boris legt altijd het maximale in de productie. Hij wil het namelijk volledig geloofwaardig ja. of niet. Ja. Maar... Uh, ik begrijp ook eigenlijk dat je een beetje aan hem hebt te danken... dat je nu wat gefocust hebt op het acteren. Ja, dat zijn waanzinnige leuke anekdotes. Dat is een van de eerste dingen die ik na de kunstacademie... die ik heb gedaan voor de filmacademie had gedaan. En toen uh, heb ik een aantal mensen audities laten doen. En nou ja, omgeven um, een mijn broer en een vriend van hem... die hebben tranen gelachen om, om die, die auditie wat ik die arme mensen vroeg. Nadat ik hen hun vroeg van... Ja, um, vind je het overkomen? Van die dus het was... Nee, ik ben van ver gekomen. Letterlijk van ver nee, gekomen. Nee, maar vertel nou eens even. Hoe ja. ging dat dan? Zo'n auditie? Nou ja, ik heb gewoon... Dat je niet zo'n boom spelen, nee toch? Ja, Nou ja, het, het komt aardig in de buurt. Ach, van nee, omgeving. echt waar? Probeer letterlijk zo omgeven, je hebt een lucifers doosje en stel je voor dat dat het allermooiste is van de hele wereld. Het was gewoon vrij gênant. Nee, um, je hebt dat moeten leren. Ik heb het, uh, ja, ik, ik heb het gevoel wel eens dat ik, ik... Ik heb een beetje zo de leerkeur van de bouvier. Het duurt eigenlijk Eindeloos voor wat erin zit. Maar als ik het eenmaal heb, dan heb ik het idee, dan heb ik het ook. En ja. uh, wat zeker bij dat eerste. Uh, uh, ja, maar mijn broer speelde bijna al met een studentenfilms. En uh, zij waren er de hele dag mee bezig. Die waren er ook ver superieur. Die lieten me ook te passend te onpas. Weet Wanneer ik daar echt gewoon geen bak van uh, bakte. Gewoon. En, uh, maar ik ben zelf wel heel snel gaan realiseren, is dat. Uh, um, voor mij is gewoon heel simpel. Uh, uh, ik praat tegen een acteur. Het maakt feitelijk niet uit wat ik zeg. Maar als de acteur uit mijn woorden iets eruit pikt... waar hij wat mee kan doen, uh -huh. is het waardevol geweest. Uh -huh. En daarom heeft elke acteur heeft zijn eigen manier van... Uh, uh, ja, van benaderen. En Kortom, jij bent daar niet zo dwingend in als sommige acteurs, of, uh, regisseurs wel zijn, dat ze bijna voor gaan spelen hoe je, uh, hoe je dan een bepaalde scène. Uh, nee, nou uh, ja, moet doen. liever niet. Liever niet. Uh, liever niet. Uh, ik, ik chargeer soms uh, dingen dan. Uh, uh, bepaalde intonaties vind ik wel heel belangrijk, omdat je anders gewoon bepaalde dingen niet duidelijk krijgt. Maar ik vind het heel belangrijk dat een acteur zelf. Ik ga niet ook iemand, in iemand zijn, zijn uh, psyche rommelen over haal je een situatie uit. Dat is hun. Pak je aan. Maar de andere kant van de afspraak is: ik ga net zo lang door tot ik het geloof. En tot ik het voel. En dat geeft soms wel af en toe wel een, een, een gevecht. Dat de mens zegt. zegt: Van ja, maar wat wil je nou? En dan zeg ik soms heel eerlijk: Van uh, uh, dat wat ik nog niet gezien heb op dit mm. moment. Mm -hmm. En ik wil het geloven. Heb je dat ook bij je broer gedaan? Ja, en het geldpakje is: Ik heb met Romein uh, nu net een uh, telefilm afgesloten. waar hij een van de hoofdrollen speelt. Uh, uh, telefilm die heet Exit. Dat is nou de, de, de, de titel die het officieel Niemand gaat Volgens worden. mij had ik op mijn briefje nog cel, ja, cel, cel, 8, ja. cel 8 staan. Ja, nee, hij heeft een, een nieuwe naam gekregen. Dat gaat over een uit de hand gelopen uh, uitzetting van asielzoekers waar hij de rol van een IND'er speelt. En uh, met dezelfde uitgangspunten ook van uh, uh, uh, Barclet, is dat zowel de kant van de autoriteit als de kant van de asielzoekers die uitgezet worden probeer ik zo integer en zo geloofwaardig mogelijk neer te zetten. Daar hebben wij uh, 14, 15 dagen ongelooflijk intensief met elkaar samengewerkt. Uh -huh. En daarin gaan we ook tot het naadje. En bij hem merk ik gewoon, hij heeft diezelfde zucht naar perfectie die ik zelf heb. En uh -huh. ik hoef hem niet te zeggen, als hij een, een verspreking heeft, of als hij ergens een, een bepaalde technisch iets niet goed uh, dan, dan kijken we elkaar aan en natuurlijk neemt hij hem. Dat hoef ik hem niet uit te leggen. Uh, uh -huh. De meeste acteurs hoef je dat niet uit te leggen. Je hoeft alleen maar te zeggen, joh Neem, ja, voor mij heb je het vertrouwen. Als jij het gevoel hebt dat het beter kan, neem die tijd. Uh -huh. Weet je wel, ik hoef je niet uit te leggen wat, wat goed is of niet goed en is. En als het uiteindelijk draaidagen kost, dan is dat maar jammer. Nee, dat is een ander ding. Dat is op een gegeven moment: de acteur moet niet bezig zijn met uh, uh, uh, of we wel of niet het schema halen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En het is mijn verantwoordelijkheid om uh, voor de, de, de, de momenten dat we de tijd moeten nemen. Mm -hmm. Om te zeggen, oké, okay, dan neem ik die tijd. En soms zeg ik gewoon, jongens, hiervoor gaan we het even niet het onderzetten kan halen, want ik wil dat doen. En dat is mijn vak. Om te zorgen dat het binnen de tijd blijft. Even ja. terug naar, naar Baslet. Dat is gedraaid in een, in een Fries dorpje, een ja. terp dorpje. Maar dat terp dorpje, uh, ja, want hoe kwam je daar terecht? In Oosterlittens? Nou, we Was... hebben heel Nederland gezien. Esterlittens. Ja, Esterlittens. Yes, yes, Esterlittens. Ja, dat is een heel uh, mooi dorp. Prachtig dorp. We hebben heel Nederland gezien. We zijn Limburg geweest. Uh, Zeeland, uh, de Achterhoek, Groningen, uh, Noord-Holland. De hele Randstad. Alles hebben we gehad. En we hadden een aantal dingen die we echt nodig hadden. En Dat was een plein. En in de buurt daarvan een kerk. Wat eigenlijk bijna een vrij Limburgse opzet is. Een bringdorp. Weet je wel. Waar alles rond dat plein en rond die kerk. Omdat opgebouwd. dat jouw beeld was van een besloten gemeenschap... waar alles gebeurt. Ja, en omdat we dat ook wel dorpshuis. een beetje nodig hadden... vanwege die vissenregen. Ja. Uh, dat je op een gegeven moment een goede centrale plek... hebt. Hebt waar, en kijk, in een Lindorp ja, dan kun je al vissen laten regenen... maar dat zal nooit een nee. druk in een pakje nee. boter slaan. Nee. Dat werkt Lindorp is niet. filmisch sowieso niet zo geschikt. Niet zo, niet zo interessant. Tenzij het een roadmovie is natuurlijk. Ja. Dan kan je er wel helemaal zo doorheen jakken. Nou ja, dan zou het <lacht> wel weer kunnen. En, en uh, Oosterlittens waren twee dingen die ons uh, heel erg raakten. Het eerste was is de, de, de openheid van de bewoners. Die niet terugschrokken van het idee van... ja we komen hier niet één dag draaien, we komen hier drie maanden draaien. En drie, drie maanden? Drie maanden hebben we daar... Met een kleine pauze van twee weken hebben we daar uh, dat volledige sociale leven daar ontregeld. En ook heel veel nightshoots. We zijn ook midden in de nacht op die kerktoren geweest. En we hebben dat politiebureau in de fik gestoken. En we hebben natuurlijk vier dagen lang uh, dat plein met vis bestookt. En er mocht niet uh, gegrasmaaid worden in het weekend. Ja, vanwege, als jullie aan het draaien ja, waren. Ja, vanwege het geluid en uh, al dat soort dingen. We hebben het nogal. En zij stonden daar heel open in en heel welkom. En het tweede is, is dat het is een dorp met een plein is. Friesland, waar je dat niet zo heel veel ziet. En dat blijkt dat dat plein is ook, is ook niet een dorpsplein is. is een kaatsbaan. En waar zij hun, hun kampioenschappen kaatsen. Van een hele specifieke ja. Friese variatie. Friese, Friese sport. Ja. ja. En dus dat, dat was helemaal de gedroomde locatie. Was het zeker. Ja. Ja. En, ja. En is het ook wel geworden. Maar het volksverhaal van Oosterlittens... hebben jullie wel volkomen genegeerd in deze, in, in, in deze serie... O oh jee, wat is het volksverhaal? Nou, Dat is het verhaal van een uh, schoenmaker die naar de grote stad moest... omdat hij, omdat hij reuma had en niemand uh, schoenen droeg in Oosterlittens. En het gezin van die man was dus heel erg arm. En toen kreeg hij een droom dat hij naar de stad moest... naar de Papenbrug in Amsterdam, waar hij het geluk zou vinden... En in Amsterdam zag hij die brug uit zijn droom, maar hij vond er helemaal niets. En net toen hij wilde vertrekken, kwam hij een monnik tegen. De schoenmaker vertelde hem over zijn droom. En hierop vertelde de monnik dat hij ook een droom had gehad, maar over het dorp Oosterlittens. En dat achter het huis van de schoenmaker, bij een paadje in Oosterlittens, een ketel met geld begraven lag. En de schoenmaker is teruggegaan en oh. heeft die ketel gevonden. Nou, waanzinnig. Dat hoor ik dus nu voor het eerst. Ja, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Het staat gewoon op Wikipedia. Ja, waarschijnlijk wel. <lacht> ja, ik, ik heb maar één Dit ding. Dit is ook is een serie. Precies, is beroepsdeformatie. Oostverlidde staat, ja. staat bekend om zijn geheimzinnigheid. Ja. Het dus, paaltje, dat, dat wel. Dat paaltje. Nou, daar ben ik nooit aan toegekomen, <laughs> wat er nog met dat paaltje was. Nou, dat heb ik jou dan nu verteld. Heel dus goed. Ik, vind, ik vind ook dat het de geschiedenis in moet voor... en het is natuurlijk heel groothartig van ze... dat ze jullie uh, zoveel plek hebben gegeven. En, nou, en ruimte. veel meer dan dat. Uh, er was, uh, de afgelopen zaterdag werd daar de eerste aflevering bekeken... op het dorpsplein geprojecteerd met vuurkorven eromheen... een hele Rits dorpsbewoners eromheen. Ja, joh, dat, dat is... Uh, kijk, uh, de geheimen van Barcelet is... Dus niet alleen maar een beetje van ons, het is ook van hun geworden. Mm -hmm. Doordat zij, en dat is ook heel bijzonder... we hebben een marathon gehad in Leeuwarden, precies een jaar geleden... op het Noord-Nederlands Filmfestival. En uh, uh, daar heeft, zeg maar, de geheim van Barslet qua publiekscoren... absoluut alle records gebroken. Ik geloof 9,7. Maar ja, toen ik dus voor het, het vraaggesprek en het eind van de voorstelling... daar dus uh, daar naar binnen ging, zat daar heel... Jester Littens zat daar. Dus de complete. En ik herkende alle gezichten die ik natuurlijk maandenlang in de montage had uh, gezien. En die zijn gewoon heel trouw gaan kijken. En van A tot Z. En hadden hele discussies over. Ja, maar die zon komt helemaal niet op aan die kant van de, de, de, de, de toren. En ik zeg: Van ja, maar we hebben soms ochtendshots voor de avond gebruikt. En de En zegt: Oh, ik wist dit wel. Ik wist dit wel. Het kwam kan gewoon niet. beter uit, ja. Ja, dat kwam veel beter uit. Ja, ja, ja, heel ja. bijzonder. Maar dat. dat uh, uh, en uh, uh, dat is een van die jongens die heeft ook mee in, uh, met de productie gewerkt. Een van de meisjes die, die helpt mee met de catering. Heel veel mensen hebben gefigureerd. Heel veel mensen hebben ruimtes. Hun, uh, eigenlijk, eigenlijk spreekt gesteld. hier niet uit wat wel uit de serie spreekt. Namelijk dat het een benauw, benauwde uh, gemeenschap is... van mensen die ontzettend op elkaar letten... en daardoor nee. elkaar eigenlijk ook in de weg zitten. Nee, dat spreekt er niet uit. Want, nee. want zo vriendelijk dorpsvriendelijk is, is deze serie eigenlijk helemaal niet. Hè? Het, is, het, nee. Ik, nee, het, nee, het is ook wel een niet. beetje een houtgreep ja. waar de mensen in zitten, toch? Ja. Absoluut. Uh, het, het, het feit is van al die mensen die proberen voor hunzelf het beste ervan te maken. Ja. Alleen uh, al die mensen die heel erg hun best doen, dat heeft in de dorpen nogal altijd desastreuze consequenties. Ja. Ja. Hoe zie jij deze serie uh, in jouw gehele oeuvre? Om het maar eens even lekker groot Oei. aan te pakken. Oei, ja, dat zijn van dat soort vragen. Even, geen flauw. Ik ben heel trots op uh, de geheimen van Barcelet. En dat heeft er veel, uh, heel erg mee te maken, is dat. Uh, de gedurende de tijd dat ik er heb kunnen werken, heb ik er. Ja, hoe zeg je dat? Ik ben heel erg van dat project gaan houden. Mm -hmm. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Simpelweg: uh, doordat je, je doet het of, nou ja, dat is dan mijn credo. je doet het of helemaal, of je doet het niet. Weet je wel. Dus dat. Uh... Ja, ik heb je echt wel een ei kunnen leggen. Dat, dat, dat zeker. Wat het in mijn oeuvre doet, weet ik niet. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik erg blij ben dat ik die kans heb gekregen. Maar ik, om... ik zie er bijvoorbeeld wel in dat jij eigenlijk in alles wat je hebt gedaan... Dat, wat ik in het begin van de uitzending al een pleidooi voor de verbeelding ja. uh, noemde... jij geeft de fantasie wel, uh, wel veel ruimte in de dingen die je aanraakt. Ja. Ja, ook op dat punt. Ja, Ik denk zeker, ik, ik heb grote fantasie. Maar ik denk ook zoiets van, ja, het moet ook boeiend zijn. Uh, dat laat ik zo zeggen. Uh, tuurlijk vind ik een, een, een spannend gesprek tussen twee mensen in een woonkamer... is ook heel spannend. Mm. Maar op de een of andere manier, als je dan de tijd hebt... om dan zoveel screentijd op de Nederlandse televisie te doen... ja, dan mag het ook wel een ontje meer zijn. Ja, oké, okay, ja, en uh, groot ja. zijn slepen, Maar ja. daarmee kies jij niet gewoon, zeg maar, voor fel realistisch. Nee. Nee, dan, dan, dan haal jij echt veel over, uh, ja. overhoop. Ja, maar dat is het rare, is dat... Uh, uh, ja, ook weet ook niet hoeveel, maar misschien sluit ik me aan... bij die dorpsbewoners. Ik weet niet in hoeverre dat komt op mijn pad. En op de een of andere manier zoek ik wel altijd dat soort dingen eruit. Ik ga er niet heel erg over nadenken van dat ik dat eigenlijk wel heel uh, belangrijk zou vinden om zo'n ding uh, te maken. Nee, fantasie is absoluut een deel van mij, 100 procent. Ja, broer ja. Romein, die heeft jou wel een poosje bestudeerd. En die zegt... <laughs> zijn gevoel voor drama komt waarschijnlijk uit de boekenkast van onze moeder. Voor zijn twintigste verjaardag had hij die helemaal uitgelezen. Dat waren werken van grote filosofen en de bekende kronieken. Hm. Ja... Ja. ja, nou zit je hier zo tegenover mij. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe oud je bent. Ik denk veertig of zo. Nee, iets ouder. Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan pakt het goed uit voor jou. <hums> en dan zie ik opeens een jongetje met een bril. Die heet hebben die boekenkast. Uh... Ja, ik heb hem helemaal... Uh, en, en, en de Dorfbibliotheek, die had ik ook uit. Ja, ik had een grote leeshonger. Absoluut. En, en, en zitten we dan ook een klein beetje in de fantasiehoek? Of in de... Ja, die heb ik allemaal gelezen. Ja, alle fantasy heb ik gelezen. Science Fictions. En uh, ook veel boeken die eigenlijk veel te volwassen waren voor mij. Welke zijn dat dan? Nou ja, ik weet niet. Ik was, uh, volgens mij kon ik High maar dekken, dekken of nee, zo. Of... Nee, nee, maar ook puur van qua, qua science fictions was ik op een gegeven moment. Met negen met jaar dat je Asimov leest of Heinlein of, of dat soort uh, dingen raar uh, vooit. Een, een hele rit van vrij tegenwoordig vrij obscure uh, boeken, eigenlijk als je het zo allemaal uh, ziet. Maar... Ik vind dat je nu toch al tamelijk uit de kast komt hoor. Is dat zo? Ja, dat geeft natuurlijk toch gewoon. Dat is dan, dan, dan snap ik ook opeens veel meer. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is. Uh, dat heeft natuurlijk wel een uh, invloed uh, gehad ja en wat wij hadden thuis ik denk dat het zelf ook heel bijzonder was uh, er werd bij ons heel veel voorgelezen en uh, uh, maar niet een beetje nee uh, de, de, de hele bal van de ring uh, dat werd uh, in, in letterlijk in een kerst een kerstvakantie werd er doorheen gekacheld gewoon uh, vijf zes uur per dag voorlezen wat uh, wie deed dat uh, mijn vader die ging gewoon uh, daar zitten en die die las dan gewoon voor en dan uren aan een stuk. En als zijn stem dan niet meer kon, dan nam mijn moeder het over. En dan zaten wij ondertussen zaten wij te tekenen. Of, uh, ja. Dit klinkt vrij idyllisch ook. Ja, dat is wel heel gaaf. Ja, ja. ja. dat is heel bijzonder. En, en wat, dat was omdat zij dat graag aan jullie wilde brengen? Of... of... Ik, ik denk dat het een combinatie was. Dat ik kan me het bijna dat, uh... niet voorstellen meer. Hè? Omdat de meeste nee. mensen lezen toch veel korter voor aan hun kinderen. Ik weet niet hoe jij dat nou, doet. Ik nee. weet, weet ook niet wat het is. Maar, Zes uur. Uh, nou ja, dat, dat, dat zijn zeker momenten geweest. Maar wat ook de hele Aardzee trilogie. Of uh, op een gegeven moment het oneindige verhaal. Of nou ja, de donkere drachtenboeken van Brief en de Koning. Ja. En, uh, nee, echt heel serieus veel. En ook op vakantie. Dat je dan gewoon die boeken. Uh, ik weet niet waarom. Mijn, uh, uh, mijn vader kon gewoon... Uh, hij vond het heel fijn om dat voor te, dat te doen. En het is ook samen. Je doet dat ook als familie samen. En wij waren ook allemaal tekenaars en knutselaars. En, uh, mijn en jullie moeder... hadden een theater in huis. Dat was daarvoor. Dat was daarvoor. Ja, dat was daarvoor. En uh, mijn moeder die, uh, die weefde. En kijk, bij al dat geknutsel uh, was zeg maar dat, dat voorlezen was een soort van bindend uh, gebeuren. Ja, daar heb ik hele prettige herinneringen aan. Er ja. tekent zich nu wel een beeld af van zo'n echt zo'n zo zo beetje vrij jaren zeventig gezin ja ja vast en zeker ja, ja met, met, met, met, met van die leuke ge ge gekleurde kleding en, ja, uh, ook, klopt ja. dit allemaal ja ja ja absoluut heel creatief ja en ik denk ook een beetje wat ook... vrij school misschien? Daarna ook. zeker Vrije school. Ook vrij school. Wat er was, is dat wij waren in dat, uh, in dat kleine dorpje... wel de buitenbeentjes zeker weten. Dus het heeft ons ook wel heel erg op de familie... op elkaar gegooid, denk ik. En ik denk dat wij een, een hele sterke band hadden met elkaar. Met name omdat wij misschien in dat dorp wat minder... Uh, uh, een, een, een plek kregen. Ja, dat is zeker. Heeft dat mij meegespeeld? Want, want import uh, geen echte Limburgers... Wel echte Limburgers, maar... Uh, Anders uh, dan de rest? Artistiekelingen. Maar het is een beetje gekke mensen Kekke zijn mensen dat. met lange haren op blote voeten lopen. En kinderen die gekleed zijn in van die berberjasjes en fluwelen broeken. En dat uh, past in zo'n uh, vrij, ja, hoe zeg je dat, uh, traditioneel katholiek dorpje. Uh, past dat niet echt, nee. nee. nee. nee. Vond, vond jij dat eigenlijk onprettig toen je in dat berberjasje daar zo rondhuppelde? Of heb je dat altijd wel als, als een soort geuzenrol gezien? Nou, laat ik zo zeggen dat uh, uh, het, het, het werd, bij mij en mijn broer werd het uiteindelijk wel een geuzenrol. Hoewel ik ongelooflijk blij was toen ik 12 was... mijn eerste ski-jack kreeg. Zo lelijk weet je wel. Met, met van die bolletjes erop en zo. Wat ik wel erg Alles, blij beter was. Alles beter dan een berbe Alles beter dan een, een handgeweven uh, jas. Yes. <laughs> maar wij hebben daar uh, zeker... wij waren trots op hetgeen wat wij waren. Want wij waren wel trots op hetgeen wat... Uh, mijn moeder en mijn vader gewoon uh, maakten. We waren wel trots op wat we zelf deden. En wij hadden op een gegeven moment... Uh, uh, iets wat ons min of meer kracht gaf. En dat was dat uh, zowel Romein als ik... Uh, verduveld goed konden uh, uh, tekenen... Of voor theater en dat soort dingen altijd te, te, te porren waren. Dus ja. ja, je haalt kracht uit het feit dat je ook dingen kan... die misschien anderen wat minder kunnen. Ja, je bent uh, uh, anders, ja klopt. Ja. En trots erop. Ja. En, en dat anders, dat is uiteindelijk, heeft dat je geen windeieren gelegd. Want dat heeft je heel veel richting gegeven in wat je uiteindelijk bent gaan doen. Ja. Ik neem aan dat je niet hebt hoeven verdedigen... dat je een artistieke carrière tegemoet wilde gaan nee. bij je ouders. Nee, want op een gegeven kunstacademie... ja, natuurlijk ga je naar de kunstacademie. Ja, ja want en... je kon goed tekenen en, je, ja. en je, je was dol op film en op boeken. En, ja. en ga zo maar door. Ja, en ik wilde eerst tekenfilms maken, want dat was natuurlijk helemaal ideaal. Maar toen ontdekte ik die videocamera... Ja, en dan gaat het natuurlijk een stuk sneller. Ja ja. ja, ja. En toen heb ik mijn arme broer, toen las ik gevallen met mijn uh, eerste pogingen tot regisseren. En dat heeft toen, ja, dat had wat tijd nodig. ja. Hij noemde het competitie wat jullie eigenlijk met elkaar hebben. Hij is de acteur, ja. jij bent de regisseur. Dat zijn ja. twee totaal andere bloedgroepen bijna, ja. Hè? Ja, competitie heb ik het nooit uh, gezien. Hij er... zegt dat jij met hem in competitie was, even voor de duidelijkheid. Oké, okay. oh ja. Nou, dat Jij bent ook leuk. jonger. Ja, nou, hij was wel altijd, uh, als oudere broer... en als je als jonge broer altijd uh, moet proberen mee te, te gaan... is dat hij knutselde wat, ja, dan knutselde ik dat ook. Hij schreef wat, dan schreef ik dat ook. Nee, dat heeft zeker meegespeeld. Uh, wat het grappige wat nu speelt, is dat... Uh, uh, en ik heb veel met hem, met hem gedraaid. Veel projecten met hem gedaan. Maar uh, zeg maar... Uh, Barcelet was dan negen dagen van een vrij grote rol. En toen echt tien jaar niet. Mm -hmm. En als ik nu met hem samenwerk... zoals de onlangs het, het laatste project... Het, het, het voelt als een handschoen. Je hoeft elkaar de, de basics gewoon niet te, te vertellen. Dat mm -hmm. voel je zo ongelooflijk aan elkaar aan. Mm -hmm. Van wat vind jij grappig? Wat vind jij leuk? Waar ga je naartoe? Dat het was voor mij was een, een, een, een thuiskomen. Letterlijk om met hem te werken. En... Uh, ja, als wij dan ooit die competitie gehad hebben. Ja, dat heeft zich dan duidelijk hebt, Maar jij het, we, we, volgens ja. mij vertel ik je bijna iets nieuws. Ik bedoel, jij hebt dat nooit zo ervaren als competitief. We, weet ik niet. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik ben nou zwaar beïnvloed door de relatie die we nu hebben. En die ongelooflijk prettig en uh, fijn is. Ja. En dan uh, uh, ja, heeft dat voor mij dan natuurlijk dat, dat eerder wat minder... Ja. Als ik daar dadelijk heel over ga piekeren, zou ik natuurlijk wel een paar mooie dingen Ja, je momenten moet helemaal vinden. niet gaan piekeren. Dat is onzin. We krijgen ja. post. We krijgen. Nou, geen handgeschreven brieven. Maar we krijgen wel een leuke mail. Ik heb de eerste aflevering van de serie gezien. Schrijft Johan. Kon me, kon me nog niet erg boeien. Maar misschien komt dat nog. Overigens is de vissenregen niet echt origineel. Magnolia uit 99. Toen regende het kikkers. Ja, ja dat is waar. Ja. Inderdaad. Ja. Inspiratiebron heet ze. Ja, het, toch? het is een, een meesterwerk. Ja. Dat schrijft ook uh, Siemen. Siemen schrijft. Ik legde al snel de link met de film Magnolia. Ook in deze film bouwt voor de kijker de spanning... heel langzaam op naar een vergelijkbare climax... en lopen meerdere verhaallijnen door elkaar. Ik geloof niet dat het schaamtegevoel afgekeken is. En ik ben ook erg benieuwd, vooral toen ik Peter hoorde zeggen... dat de serie een pleidooi voor de verbeelding genoemd kan worden... Daar ben jij het toch wel mee eens, vleidoor van de verbeelding? Of ja, hoe heb ik dat nou zelf zomaar Nee, uh, ik, ik vind het alleen maar fijn dat dat, uh, uh, dat, dat zo gezegd wordt. Ja, helemaal waar. Het is, het is anders dan andere series. Ik heb me ook laten vertellen dat er in Nederland... maar één serie van, van, van zo'n... Budget, maar ook ja. van zo'n grote per jaar uitgeserveerd ja. uh, mag worden. Ja. Ik kende dat beleid helemaal niet. Dat ja. kunnen wij niet meer aan als Nederlandse televisiekijkers. Of wat is. Nou ja, uh, het wordt helemaal gefinancierd, uh, of grotendeels gefinancierd, door het Mediafonds. En uh, uh, dus uh, Er is gewoon beperkt geld. Ja, absoluut. En je hebt, uh, het was Walt, Stellenbos, uh, Annie. Dat zijn allemaal series die uh, datzelfde uh, traject gelopen hebben. En, uh, en de negen dagen van de gier ook. En toen de tijd met de negen dagen van de gier... had men eigenlijk besloten, we stoppen ermee. En uh, nu moeten de omroepen dat zelf maar doen. Mm -hmm. Dit soort uh, lange series. En toen had je vijf jaar kaalslag... En het is toen langzaam weer onder andere door initiatief van Mediafonds om een wedstrijd uit te schrijven. Ik denk dat ze zich ook gerealiseerd hebben van... ja, maar als wij dat niet doen, dan stopt het dus helemaal. Omdat de omroepen op dat moment het in hun beleid, ja, weet ik niet. Ze hadden daar geen prioriteit aan gegeven ja. om dat soort series te doen. En nu dat zie je een eigenlijk een, ja. een soort tweesporenbeleid. Enerzijds zie je series die eigenlijk heel dicht... bij, bij het verlangen van, van, van de kijkers uh, liggen. Ja. Uh, series die ook misschien zelfs wel een klein beetje toegeseld wordt naar ja. de verlangens van de kijkers. Dat zijn series als Dr. Dame bijvoorbeeld. Ja. Ik denk misschien toch ook wel uh, uh, Mam, ik wil bij de Revue. Uh, dat dat ook. Eh, moeder, ja. ik wil bij de Revue is het trouwens. Uh, dat dat ook uh, zo'n serie is. En aan de andere kant zie je dan uh, de series waar uh, misschien wat hoger artistiek ingezet kan worden. Of is dat niet precies het onderscheid? Uh, nou, eh. Uh... Wat mij opvalt is dat uh, vanuit Amerika komen er uh, vrij uitgesproken series... Uh, uh, als uh, Breaking Bad, zelfs ook Dexter, uh, uh, dingen als uh, Homeland, uh, Carnivalen. Ik bedoel, ik kan een hele Game of Thrones. Ja. Je merkt gewoon dat op dit moment uh, uh, uh, ook Amerikaanse hoge budget series... nemen uh, uitgangspunten waarvan je, als je het gewoon dat zou beoordelen... volgens Nederlandse criteria zegt, daar gaat geen hond naar kijken... Onsympathieke hoofdpersonages, onsympathieke situaties, uh, moeilijke, mysterieuze uh, toestanden. Um, maar ze worden gemaakt. En heeft iedereen een idee van: oh, maar dat vind ik bijzonder, dat vinden wij ook. Dus de, de, de, de woord van een serie wordt ongelofelijke weg bereid. En ik heb het gevoel dat als een, een, een Nederland, juist met zo'n door het Mediafonds gestimuleerde series, die hebben de mogelijkheid. Om dat experiment aan te gaan. Dus grensverleggender. Grensverleggend. Te zijn. Absoluut. Juist niet de gebaande paden mm -hmm. te volgen. Wat het rare is dat. Uh, misschien realiseren de mensen zich dat niet. Maar vanuit Amerika ook een, een serie als, als Mad Men. over de jaren vijf. met alleen maar rokende mensen. seksistisch als de pest. die daar op een gegeven moment. hun, uh, ja, hun, hun eigen dingen najagen. Uh, dat, dat zou in Nederland nooit gemaakt kunnen zijn. als je het puur op het concept beoordeeld zou zijn. bewijs van spreken. Omdat. Ja, mensen is bang dat dat op een gegeven moment juist niet uh, uh, uh, zijn eigen publiek kan vinden. En nu vindt het het publiek, dus bereid het de weg en staan de mensen er ook weer terug open voor. Maar dat, wat ook in de in, in Scandinavische landen gebeurt, is dat continu zoeken naar nieuwe manieren is essentieel. En ik vind het ook een taak van de, omroep, uh, van de Nederlandse omroep om juist daarin te zoeken. Laat de commerciële uh, om een gegeven moment gewoon datgene doen uh, uh, waar ze goed in zijn. Uh, het grote publiek vinden met dingen waarvan uh, de kijkers verwachten en weten wat ze kunnen krijgen. Maar... Ja, maar eigenlijk zeg je ook dat zelfs die dingen, die, die series die grensverleggend zijn en die ja. thema's die grensverleggend zijn, die kunnen uiteindelijk toch ook een heel groot publiek bereiken. dat is ook zo. Maar het is eng als je het niet kent. En op het moment als het gemaakt is, is het niet meer eng. Want dan uh, uh, heb je een nieuwe referentiekader en kan je daar op dat moment ook weer naar refereren. Ja. En ja. is het dus niet meer eng. Jij gaat nu werken en dat gaat heel goed lukken, want jij kan goed tekenen en schrijven aan je tegel. Dan kan ik ondertussen vertellen dat zometeen in twee dingen, dat daar eh, na acht uur hier op Radio 1... Margreet rijntjes met betrokkenen over de gevolgen van de oorlog in Syrië voor kinderen en hoe zij geholpen kunnen worden. Dat is het onderwerp zometeen in twee dingen na acht uur. En ondertussen wordt hier stevig gepent door ba Boris Pavel Koonen. geboren in Limburg 1968. En wat schrijft deze man? Deze regisseur van de serie Barslet. Trouwens, Barslet, dan vertellen jullie de hele tijd Barslet. De, mm -hmm. de, de, de, de, wat is het? Bars is de... de bars is ruw. ruwe, De ja. ruwe mens. Maar het is natuurlijk ook gewoon een Barslet. Dat is ook een verwijzing. Ook? Ja, nou, ik heb jullie wel door, hoor. Ik, ik snap die hele serie al. Wat komt er op je tegel te staan, Boris? Achter elke berg van moeilijkheden ligt een wereld van mogelijkheden. Ja, ze hadden al gezegd dat je optimist bent, maar. Uh, Ik ben een, een, een ziekelijk optimistisch. Een ziekelijk optimistisch. Ja. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. Dank meneer Koonen. Dit was aflevering 2518. Morgen praten wij met reclame-meester Erik Kessels. Tot dan, Radio 1. E Kunststoff.